een Klomp met het NOS-journaal. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken noemt de referenda die Rusland heeft aangekondigd... in verschillende bezette gebieden in Oekraïne volstrekt onacceptabel. Hij zei bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York dat het gaat om land dat bij de staat Oekraïne hoort, maar Rusland niets te zoeken heeft. Rusland wil dit weekend in vier gebieden een referendum houden over aansluiting bij Rusland. De Oekraïne noemt de aankondiging een wanhopige poging van Rusland om de aandacht af te leiden van de verliezen op het slagveld. Op de A1 bij Markelo voeren boeren de afgelopen avond actie tegen het stikstofbeleid van de regering. Ze hebben onder meer banden en hout in brand gestoken. Het zou gaan om ongeveer 30 demonstranten met 20 trekkers en andere landbouwvoertuigen. De brandweer is opgeroepen om de brand te blussen. Het vuur veroorzaakte volgens de politie weinig overlast voor weggebruikers. De orkaan Fiona is aangekomen bij de Turks en Kekos eilanden in de buurt van de Bahama's. De orkaan richtte zondag al veel schade aan in Puerto Rico. Bijna het hele land werd platgelegd. De mensen zitten mogelijk nog dagen zonder stroom. Er zijn tot nu toe drie mensen om het leven gekomen. Orkaan Fiona wordt nog sterker bij Turks en Caicos. De premier moedigt inwoners aan om te evacueren. Bij protesten in Iran naar aanleiding van de gewelddadige dood van de 22-jarige Massa Amini... zijn drie mensen om het leven gekomen. Volgens een mensenrechtenorganisatie opende de politie het vuur op betogers. Amini was door de politie opgepakt omdat ze buiten geen hoofddoek droeg... zoals de religieuze wetten van het land voorschrijven. Volgens de berichten is ze door de politie mishandeld en toen overleden. De autoriteiten zeggen dat de vrouw is bezweken aan een hartaanval. Het weer, helder vannacht met weinig wind en daardoor kolt het flink af. In het binnenland wordt het plaatselijk 2 of 3 graden met kans op vorst aan de grond. Na een zee minimaal een graad of 8. En morgen geregeld zon en dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit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 Van Zon, Zee, Zamfoort en Zomerits. Voor nummer 1 made a picnic for two. Saw je was never so thought it was two. Till I found out that his mom made the food. It was good though. Boy number 2 had a beautiful face. Highly agreed to go back to his place. His wife really had some impeccable taste. She was sweet though. Look in his eye, bought up his ass, and he started to cry. Told me he loved me the very first night. Oh no. Feel 106.9 FM. Illuminate the main streets and the cinema aisles. We don't care about no government warning about that motion of the sick life right of the damn they're building. Free and blue, basher on the 45. Well, it's the free and blue, basher on the 45. everybody needs a bosom everybody needs a bosom for a bosom everybody needs a bosom everybody needs a bosom everybody a bosom everybody needs a bosom everybody needs a bosom Yeah. Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots. Is okay to be a boy? But for a boy to look like a girl is degrading. Because you think that being a girl is degrading. Dat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 Radio. Turner Sounds en zet hem op 106.9. 106.9. Yeah. 24 uur per dag hete I, I ain't gonna stop till he that my lungs. Say I don't belong here. Tell me Ben? You're gonna see. I dare you to doubt me. Till I'm at the top, at the top, at the top. Yeah, never gonna stop, gonna stop, gonna stop, me. Till I'm at the top. The top, yeah. Never gonna stop, gonna stop, gonna stop me. Take the pain and turn it into fire. Standing on the hurt, you gon' be reaching even higher. Living every moment like you're dying with desire. Gotta go through hell before you're here in heaven's choir. So I try to always do my best. Yes, in anything and everything, you know I'm obsessed. It's my life. I know that I am best. God put me in the room, I'll do the rest, yes. You to doubt me, say it can't be done. I ain't gonna stop till the airs left my lungs. Say I don't belong here, tell me down. you receive it. There all lonely with me, gonna follow in the feelings. But if it's not worth fighting for, then it's got no meaning. All I know is I try with everything I got. We're waving all the stars from all the battles that I fought. You know that I, I, I'm dangerous when I'm down. But never, ever cut me out. I need you to doubt me, say it can't be done. I ain't gonna stop till the air's left my lungs. Say